Life. Lord, you are my life and my salvation. Lord, you are the strength, the strength of my life. There is one.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 Vijf kilometer fietsen, flesje of een kruidje met melk achter op de fiets en weer terug. Ja. En op een goede dag werd ik aangehouden door de Duitsers. Ja. En ze zeiden: Wat heb jij daar? Hm. Ik zeg: Nou, eigenlijk niks. Maar ja, ik moest toch even open ja. doen en leeg gieten. En dan oh mocht je oh. weer door. Ja, je mocht het niet houden. En, en het was natuurlijk een ramp. Ja, geen mijn melk moeder thuis. Had, Mijn moeder had ook met zo'n gezin wel gerekend op een beetje extra. Een, een beetje extra, ja.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 Ja. Ik eh, immigreerde dan toen ik 14 jaar was naar eh, Dokkum, zeg maar. Met 14 jaar ging je naar de grote stad. Naar, en, Dokkum, gro naar school, school? Ja, naar sch of naar op school. werken misschien al? Ja, daar werd ik. Daar kreeg ik een baan. Of een, een, een, een, ja, een baan. En dat zou je kunnen noemen van flesjes, spoeler tot eigenaar van een internationaal marketingbureau.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 Yeah.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 Ja. ...de relaties met uh, de reclamebureaus. Oké. Okay. Dus de, de, en ook het produceren van, van uh, druk materiaal, grafische... Uh, uh, grafische materialen, boeken, tijdschriften misschien ook? Ja, ja. Met de grafische kant ja. deelt u zich bezig. En, en houdt dat in dat u tekent of schrijft? Ik, ik schrijf niet. <laughs> ik teken ook niet... <laughs> Ik was degene die inderdaad het commerciële plan kon maken ja? voor onze klanten en, en dan uh, dat uit laten voeren op de diverse afdelingen. Oké, okay, en dat plan, dat, dat besprak u dan, dat commerciële plan, met de uh, directeur van het bedrijf uh, ja. waarschijnlijk? Ja, hoe dat dan en, plaatsvindt. En, met, en met je potentiële klanten natuurlijk. Ja. ja. So many times I've failed And I have turned Less of me more.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 Uh, kwam ik in uh, contact met grote bedrijven, met miljoenen bedrijven. Dat is tenminste miljoenen bedrijven die een, een uh, advertentiecampagne uh, voerden.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 So tired of living for the kind of love that only lasts for a while. The pain, the shame, can tear me up inside. So I fall on my knees to get back on.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 to one.